7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. PvdA wil spoeddebat vastgeketende jongen. Ex-dictator Haiti aangeklaagd en Chinese president op staatsbezoek in de VS.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 In Haïti is de voormalige dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal... tijdens zijn dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haïti. Gisteren werd hij uit zijn hotel meegenomen naar een gerechtsgebouw. Na het verhoor mocht hij weer gaan. Justitie moet nu beslissen of het tot een rechtszaak komt. Duvalier is 59. Hij voerde van 1971 tot 1986 een schrikbewind in Haiti. In die periode zou hij miljoenen aan overheidsgeld hebben gestolen. De afgelopen 25 jaar woonde hij in Frankrijk. De Chinese president Hu Jintao is voor een staatsbezoek van vier dagen aangekomen in Washington. De officiële ontvangst van Hu door president Obama is vanochtend op het gazon van het Witte Huis. Economische onderwerpen zullen de gesprekken tussen Obama en Hu domineren, maar ook de mensenrechten en Noord-Korea worden besproken.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 Apple heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst behaald van 6 miljard dollar. Dat kwam vooral door de groeiende verkoop van iPhones en iPads. Het Amerikaanse computerbedrijf verkocht ruim 16 miljoen iPhones. Dat is 86 procent meer dan in het vorige kwartaal. Van de nieuwe iPad gingen er ruim 7 miljoen over de toonbank. Gisteren kondigde Steve Jobs, de topman van Apple, aan dat hij met ziekteverlof gaat voor onbepaalde tijd. Het aandeel van Apple kelderde daardoor eerst flink, maar de goede kwartaalcijfers beperkten het verlies daarna tot ruim 2 procent. Door de overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië zijn tot nu toe al meer dan 700 mensen omgekomen. Vooral de regio rond Rio de Janeiro is zwaar getroffen door zware regenval van de afgelopen weken. De meeste doden vielen in de stad Nova Friburgo. Daar kwamen zeker 335 mensen om. Ook zijn er nog veel vermisten en zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Hulpverleners hebben moeite om sommige getroffen gebieden te bereiken. Het leger heeft helikopters ingezet om mensen te redden... en inwoners van voedsel en drinkwater te voorzien. De verwachting is dat het nog dagen regent in het zuidoosten van Brazilië.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 Een jaar geleden werd ook de bouw van de bellen van Zuilentoren... in Leidse Rijn afgeblazen. Dat moest met 262 meter de hoogste toren van Utrecht worden. Ruud Gullit wordt weer trainer. De oud-international tekent een contract voor anderhalf jaar... bij Terek Grozny uit Tsjetjenië. De club is elfde geworden in de Russische voetbalcompetitie. Eind jaren negentig speelde Shamil Basayev bij Terek Grozny in de spits... en later was Basayev een beruchte bellenleider. Gullit was eerder trainer bij onder meer Chelsea... Newcastle United, Feyenoord en Los Angeles Galaxy. Het afgelopen jaar was hij president van het BID-comité... dat het WK-voetbal van 2018 naar Nederland en België wilde halen. Die poging mislukte. Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open... kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met de uitschakeling van Rus... zijn de Nederlandse vrouwen in het tennistoernooi uitgespeeld. Dan het weer nog wisselend bewolkt van het noorden uit buien... en het wordt 4 tot 6 graden. Morgen overwegend droog bij maxima rond 3 graden. AWB Verkeersinformatie, 20 kilometer aan file. De helft daarvan op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux... 10 kilometer na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. De beste klantrelatie... Onderhoud je met CRM-software van Archie. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met Vliegpinkel.nl. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Tje, drie merels en een roodborst. Kijk, een koolmees. Nee, een pimpelmeis. Vijf huismussen. Hoeveel vogels zitten er eigenlijk in uw tuin? Of op uw balkon? Doe dit weekend mee met de Nationale Tuinvogeltelling van vogelbescherming. Kijk op tuinvogeltelling.nl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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Een jongen van 18 jaar die al drie jaar niet meer buiten is geweest... vastgeketend zit aan de muur in zijn kamer. Wat is er aan de hand? Een van de psychologen die geadviseerd heeft over deze Brandon... is straks onze gast. Maar eerst naar een belangrijke gast voor de Amerikaanse president Barack Obama. Ja, de rode loper ging uit gisteravond op het vliegveld van Washington... voor de Chinese president Hu Jintao. En zo kwam hij aan. Amerikaanse vicepresident Joe Biden kwam hem ophalen. Het bezoek uh, komt op een kritiek moment. Omdat de betrekkingen tussen beide grootmachten nou niet bepaald warm zijn. Correspondent Ron Linker in Washington. Uh, nou Ron, was het toch een warm welkom voor hoe? Ja, is met alle ega's hier onthaald. Die, die passen bij een bankier. Want als je kijkt naar alle schulden die Amerika heeft bij China... dan is dat wel misschien de passende rolverdeling. He. Na die rit met vice-president Biden door de stad... mocht hij aanschuiven bij president Obama intiem diner, met alleen Hillary Clinton en een veiligheidsadviseur erbij... dat doet Obama wel vaker, omdat het dan voor de aanwezigen makkelijker is... zou je kunnen zeggen, om openhartig te praten in zo'n klein gezelschap. Nou, We hebben eigenlijk alleen een foto gezien, breed lachende Obama en Hu Jintao... maar verder is alles tot nu toe binnen kamers gebleven. Alleen sommige komieken, die konden het niet laten, die gingen in op het etentje... en iemand die zei, het moet toch wel een gekke gewaarwording zijn geweest... voor die uh, Hu Jintao, dat hij nu voor het eerste Nobelprijswinnaar tegenkwam die niet achter slot een grendel zit. Een grap met een serieuze ondertoon natuurlijk, want mensenrechten schendingen in China... Dat is toch een van de onderwerpen die Obama zeker wil aansnijden de komende dagen. Wat staat er rond nog meer op het programma? Nou, het is hier nu inmiddels al uh, na middernacht. Dus feitelijk begint het bezoek van Who pas echt in de Nederlandse middag. Hij uh, heeft dan opnieuw vergaderingen met Obama, met dienstministers. Uh, geeft een persconferentie. En dan heeft hij een officieel staatsdiner... waar Amerikaanse CEO's, bedrijfsleiders... naar het schijnt behoorlijk om hebben moeten lobbyen. Iedereen wilde aan tafel, maar er is natuurlijk maar beperkt ruimte. Uh, ik zag in de gauwigheid de gastenlijst. Boeing zit erbij, Goldman Sachs, Coca-Cola alle uh, belangrijke bedrijven uit Amerika. Bij het vorige bezoek van Hu Jintao in Amerika... ging er nogal wat mis op protocolair gebied. En, en, de, en de Amerikanen hopen dat ze dat nu kunnen voorkomen. Zo werd hij uh, bijvoorbeeld toen in 2006 als, uh, aangekondigd... als de president van de Republiek China... Nou, dat is de formele naam van aartsrival Taiwan. Uh, er bleek ook in het persvak een activist van de Falun Gong-beweging te zitten... die tijdens de persconferentie schreeuwend moest worden afgevoerd. En een van de heikelijke punten was toen... Hu Jintao kreeg geen staatsdiner, kreeg eigenlijk alleen maar een lunch. Want de officiële uitleg van Bush was toen... met zo'n mensenrechtenstatus krijgt China geen staatsbanket. Hmm. Dus de Amerikanen pakken het nu anders aan. Dat moet ook wel, neem ik aan, want het gaat om best wel veel geld, hè? Ja, ja Hu Jintao krijgt nu dus niet, niet één, maar zelfs twee Dinees met Obama. Dus ja, er is veel veranderd in die, uh, die vijf jaar tijd. Al was het maar, als je kijkt naar de schuld die Amerika heeft bij China... in 2006 schommelde die rond de 300 miljard dollar... en nu is dat verdrievoudigd naar zo'n 900 miljard dollar. Dat is een teken destijds. Aan de andere kant is er ook wel een oproep hier... van met name het congres dat Obama toch niet alles over zijn kant moet laten gaan. Hij moet de Chinezen toch duidelijk maken dat ze hun markten moeten Openstellen dat ze de munteenheid niet kunstmatig laag moeten houden en, en ook dat ze iets moeten doen aan de mensenrechten. En wat dat betreft hoorde ik iemand al zeggen: Obama moet nou echt af van die verkiezingsslogan uit 2008? Yes, we can. Tegen Hu Jintao wordt de tijd, moet hij maar een keer zeggen: No, we can't. Nee zeggen, dus voor Barack Obama. rond. dankjewel. 10 over 7, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Regelmatig moet hij in een tuigje, vastgebonden met een riem aan een stalen stang aan de muur. Bewegingsvrijheid anderhalve meter en hij is al jaren amper buiten geweest. Het schijnende beeld van de verstandelijk beperkte 18-jarige Brandon, een jongen die vastzit in een instelling onder omstandigheden waarvan we dachten dat ze niet meer bestonden. Eerst maar eens even luisteren naar een samenvatting van de uitzending van uitgesproken E.O. van gisteravond, waarin het verhaal van Brandon werd verteld. Breakdance trucs en dat soort dingen en dansen kan ik niet als ik vastzit. Dan moet ik ronddraaien en zo. Ik ook mijn bek Hoe lang zit al vast? Sinds 2007 tot nu. En wat heb je gedaan? Nou, wat weet ik niet, zeg jij, het is? Nou, dit is dus uh, Brendan. Ja, hij leeft eigenlijk als een uh, gekooid dier. Ik kon het op een gegeven moment ook gewoon eigenlijk niet meer die diensten draaien bij hem. Backupdiensten, dat ging dan nog. Maar gewoon echt bij hem, zijn ruimte binnen. Ik had het gevoel dat hij het gewoon door mijn poriën heen kon merken dat ik daar moeite mee had dat hij in dat tuigje zat. Ja, ik vind het een hele foute situatie. Ik vind ook dat hij vals gemaakt wordt op deze manier. Ja, ik denk dat in elke instelling wel mensen wonen, mogelijk vergelijkbaar. Het mag dit? anno 2011. Ik denk dat je als samenleving een opvatting moet hebben dat dit niet zou moeten kunnen. Straks vertelt Brendan zelf hoe hij het ervaart om vastgebonden te zitten aan de muur in zijn kamer. Maar eerst de regio van Cirelo, de heer Frank van der Linden. Als een cliënt op deze manier beperkt wordt in zijn vrijheid, is er sprake van objectief vastgesteld gevaar. Daarmee bedoel ik dat er dus een extern advies is uitgebracht aan de rechter, Rechter beoordeling heeft gemaakt. Hier is sprake van reëel gevaar. Lena hier. U bent uh, van het platform Standelijk Handicap, meneer Droog. U heeft de beelden gezien. Ja, wat is uw reactie? Zijn er geen andere mogelijkheden om dit, uh, om dit op te lossen? Waar waren hier de echte professionals? Waar was hier de leiding? Waar was hier de inspectie? Als de inspectie dit heeft goed gevonden... als, dat, als de regels dus in dit land zo zijn dat dit de manier is waarop wij met deze mensen omgaan... dan vraag ik me af of dat we de regels niet moeten veranderen. Ik word nu oud, Ik ben 18, hè? een weet je. Maar nu voel ik me haar zwaar en als een oud mannetje Ook zit ik binnen. Als laatste hoorde u Brandon zelf. Jacques Heikoop is psycholoog, werkt veel met dit soort uh, ernstige gevallen. Hij wordt ook ingehuurd door het Centrum voor Consultatie en Expertise... dat bij Brandon betrokken is geweest. Meneer Heikoop, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u zelf ook met uh, deze jongen in contact geweest? Heeft u nee. geadviseerd? Nee, nee, nee, nee, ik ben niet betrokken geweest bij, uh, bij Brandon. U heeft naar de uitzending gekeken? Ik heb gisteravond, uh, zoals heel veel Nederlanders denken... de uitzending gezien in mijn huiskamer. Ja. Wat heeft u gezien? Wat ziet u voor jongen? Ja, uh, ja, ik, ik ben gewend natuurlijk om naar, uh, naar Brandon te kijken vooral. Hè? Door het schrijnende verhaal van zijn moeder en de begeleider maar ook wel van de manager heen. Uh, wat ik zie is een, een jongen die uh, aan de ene kant ja, de, de onmacht druif, druipt van hem af. Hij is, hij, is, hij is onzeker, hij is bang. Uh, maar aan de andere kant zie ik ook, zie ik ook openingen. Hij probeert, uh, hij probeert contact te maken, hij legt contacten dat is het een heel mooi, mooi moment zit er in de film dat hij, uh, dat hij fluit. Toch dan fluit hij, volgens mij fluit hij naar iemand op de gang. En dat zijn zo van die, van die dingen eigenlijk waar als ik me verdiep in dit soort zaken dan... Nou, er zijn een meestal een heleboel stoornissen en handicaps. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen is je op dat moment te bevrijden van de, van de angst en, de, en het... En het, het, het, ja, het, het Toestand waar je met elkaar in bent gekomen, waar je alleen nog maar bezig bent over het, het gevaar, hè, het werk en het gevaar, om dat in de hand te houden. Het mm, zou een aanknopingspunt kunnen zijn om verbetering eh, te krijgen bij Brenner. Ja, die zijn er zeker. Ja goed, zonder, ik moet natuurlijk altijd even zeggen dat ik Brenda niet persoonlijk ken, maar ik, in, in soortgelijke gevallen, om het zo maar eens uit te drukken, zijn er altijd mogelijkheden tot verbetering. Ook als het noodzakelijk is om iemand met een riem aan de muur vast te zetten. Maar meneer Heikoop, uw verhaal, uw waarneming, is in tegenspraak met die schrijnende, uh, schrijnende verhalen van moeder en die regiomanager, die hem um, lijkt opgegeven te hebben. En zegt, ja iets anders kunnen wij niet meer. Ja. Is dat verkeerd? Nou, de opvatting dat, dat, dat, dat, dat je aan je grens komt van wat je kunt als deskundige, dat, dat heb ik ook, of als instelling, wil dus niet zeggen dat je op moet geven of dat opgegeven zou moeten worden om te proberen om hem een meer menswaardig bestaan te geven. Maar hoe komt het, waarom hebben ze opgegeven? Heeft dat met uh, uh, een aantal personeelsleden te maken dat er is? Uh, heeft dat puur met de problemen van Brandon zelf te maken? Ja. Wat, ik, wat ik zelf meemaak in dergelijke gevallen, als we het woord blijven gebruiken, is dat, dat de, de angst gaat regeren. Tot er is onmacht bij, uh, bij begeleiders, bij Brandon, bij, bij, bij, bij de instelling, bij zijn moeder. En wat er gaat gebeuren is dat er, hij zal ongetwijfeld zal die, uh, zal die flink uit kunnen halen of uit kunnen vallen. En voelen mensen dus de, de bedreiging, maar voelt Brandon dat ook. Ja. Zo, die kan zich ook enorm verliezen, denk ik. Ja. Wat er dan gaat gebeuren is dat van alles en nog wat gaat gebeuren om dat gevaar te voorkomen. Ja. En voorkomen wordt dan eigenlijk uh, het leven beperken, wordt inperken... ...de middelen worden gebruikt. Dus als je kijkt naar die band waar die mee aan de muur zit... ...die wordt gebruikt om hem tegen te houden voor zijn agressie. Terwijl in andere voorbeelden ken ik dat diezelfde band die soms nodig is... ...om iemand tegen te houden, ook gebruikt kan worden toch die middelen kunnen gebruikt worden op een hele andere manier. Oh ja. Maar u heeft het steeds over soortgelijke gevallen. Zijn er zoveel van dit soort ja. jongens en meisjes in Nederland? Ja, ja ik hoorde, uh, uh, hoorde uh, van de getallen van de inspectie nou, ze van tientallen, maar dat is zeker zo. En ik zou er ook nog wel durven zeggen dat er hon, mm. honderden zouden maar er dan zijn. Maar zitten er dan ook meer zo vast als deze? Nou, op, ja, op soortgelijke manier. Op deze manier op soortgelijke manier. En op, op deze manier zie je wel, uh, wel jongeren, maar ook mensen die, uh, die ouder zijn in de verstandigheden. Ik heb bezorgd die... Uh, die agressie vertonen. Maar er zijn ook heel veel mensen met, met uh, zelfverwonding. En die het vastgebonden. Nu, vast ja, nu uh, is gezegd van, van 2008 tot januari 2010 dat speciale Centrum voor Consultatie en Expertise, daar heeft u ook ervaringen mee, is daarbij ja. betrokken geweest, heeft ja. hulp geboden, maar is daar nu niet meer bij betrokken. Heeft het centrum bevestigd. Wat zegt dat? Dat is een merkwaardige constatering, want ik ken het uitgangspunt van het Centrum voor Concentratie en Expertise als van... Bedoel, er zijn in die zin geen situaties waar zij, waar zij stoppen. Wij geven niet op. Wij geven niet op. En als ze, als ze, hij is hij, hij niet uitbehandeld als hij 18 is. Hij is niet uitbehandeld als hij 18 is. Maar wat is. geeft het dan aan dat er ergens een conflict ligt? Verschil van inzicht? Ja, mogelijk. En ik neem aan, ze hebben advies, ze geven altijd advies, ze geven advies, ze bieden hulp aan, ze bieden zelfs uh, uh, financiële middelen aan om extra personeel in te zetten, ze bieden expertise aan. Die moet wel aangenomen worden door een organisatie, door een instelling. Aha. Waarom is dus dat, dat komen. in dit geval niet doorgezet? Is, ik, dat weet ik niet, maar het CCE geeft niet op als iemand uh, drie jaar lang zit vastgebonden. Hm. De regiomanager uh, zei gisteravond, wie iets beters weet, mag zich melden. Dat zullen mensen nu gaan doen, denk ik. Ja, dat zullen mensen vast gaan doen. Maar het feit dat hij dat dus. Zegt, dat mag natuurlijk niet voorkomen. Betekent dus dat hij eigenlijk. Hij heeft vast een advies van het CC. Dat hij daar niet mee aan de gang is. Of dat hij daar geen vertrouwen in heeft. Als hij daar geen vertrouwen in heeft. Of geen andere deskundige om te gaan heeft. Is het aan hem. Of aan, aan de organisatie om, om hulp in Nederland. Of waar dan ook te zoeken. Ja. Goed meneer Heikoop. Hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, graag gedaan. Jack op hoort u psycholoog. En we hadden het met hem over Brandon. Hey, even naar nieuws uit Australië. Want Robin Hazen is door naar de volgende ronde op de Australian Open. Hij won van Juan Monaco uit uh, Argentinië. Zetstanden 6-4, 6-4, 3-6 en 6-2. Volgende ronde neemt hem top tegen Andy Roddick. U hoort er later meer over. Eerst naar John Bakker. John, hoe is het op de weg? Het valt uh, reuze mee, Lara. Elf files, 40 kilometer. Zelfs ietsje minder dan gebruikelijk. Eigenlijk maar eentje die opvalt. Op de a 15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor knooppunt Benelux. 10 kilometer na een ongeluk. Er is nog één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco robin Visser is vanochtend uh, bezig met een zwaar onderwerp. Het gaat over zelfdoding. Marco, robin waar ben je nu? Uh, ik ben nog steeds in uh, Haarlem, in het crisiscentrum... waar uh, mensen dag en nacht klaar zitten om mensen te woord te staan. Mensen onder andere die met, met zelfmoordplannen of ideeën uh, rondlopen. Ja, waarom stijgt het aantal zelfmoorden in Nederland al een aantal jaren op rij? Dat is een van de vragen die ik graag beantwoord zou willen zien. En ook vooral, kan je er wat aan doen? We horen minister Schippers van Volksgezondheid zeggen dat ze dat wil onderzoeken. Kan de overheid het aantal zelfmoorden in een land beïnvloeden? Ik weet het niet. Maar misschien moet ik het maar gewoon eens even aan de deskundige hier uh, vragen. Zeg, uh, Helen heeft de hele nacht aan de telefoon gezeten. Wat doet u nou concreet als iemand u belt die zegt dat hij of zij zelfmoordplannen heeft? Wat ik concreet doe is uh, luisteren. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je contact maakt met uh, de mensen die bellen. Mensen willen echt gehoord worden, dus luisteren is niet genoeg. Maar echt horen wat er gezegd wordt. Dat je aansluit, dat je hoort wat de problemen zijn. Dat je daarop ingaat. En wat vaak fijn is voor mensen is dat uh, alleen al door te praten... Zien, mensen bellen vaak omdat ze geen, geen uh, uitweg meer zien. En door praten gaan mensen toch weer zien dat er perspectief is voor de toekomst. En wat je probeert is de problemen waarmee ze komen toch om te buigen naar iets constructief naar een uitweg. En lukt dat ook? Zeker, dat lukt zeker. Ja, absoluut. Dus de boodschap is eigenlijk... er is vaak meestal of altijd een uitweg? Er is vaak een uitweg, ja. ja ik denk zeker dat er een uitweg is. Het moet ook een beetje uit de taboesfeer. Hè? Mensen praten niet over, en dat is met alle problemen. Als je ergens alleen mee zit, dan kom je er vaak niet uit. En als je erover praat, dan, en, dan ga je toch weer andere perspectieven zien. Ja. Ik loop even naar Nathalie. Die heeft vannacht nog met een concreet geval uh, te maken gehad. Nathalie, resultaat geboekt... Um, nou ja, voor die uh, meneer was het een beetje uh, aan de late kant. Ja. Maar hij is wel geholpen op de eerste hulp. Dus dat komt wel helemaal goed. Ja, jij vertelde mij net dat het op zich al helpt als je het woord zelf, als je het zelfmoord, als je het ook zo noemt, als je het benoemt. Ja, als, uh, als ik iemand aan de telefoon heb die belt. Dus als het, uh, als het nog uh, gewoon uh, is dat iemand belt dat hij zich uh, suicidaal voelt. Dus als hij denkt aan zelfmoord, dan helpt het heel veel om gewoon echt door te vragen. Het gewoon concreet te benoemen. En, uh, en er ook naar te vragen van, ja, heb je dan plannen? En uh, waar, het, waar bestaan die plannen uit? En dat helpt echt, dan is het uit iemands hoofd. En mensen vinden dat va vaak heel fijn om daar echt over te praten. Over, over hoe het nou helemaal in elkaar zit. En de problemen zijn vaak, zijn vaak zo gecompliceerd... Dat, dat iemand daar geen uitweg meer in ziet, geen overzicht over heeft. En mensen vinden dat vaak heel fijn om daar dan uh, ja, over te ja. praten. En, dat en zijn... zo kan je dus opluchting brengen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, mensen kunnen bellen, ook nu, hè? meneer Mokkelstorm, psychiater... als mensen denken aan zelfmoord 0900-1130113. Maar ik ben hier, want je hoort hier dus dat mensen er heel hard aan werken... om er wat aan te doen, omdat het aantal zelfmoorden in Nederland toeneemt. Het gaat niet goed. Het gaat uh, niet de kant op die we willen. Uh, de kant op die we willen is dat we echt honderden zelfmoorden per jaar voorkomen. En dat is denk ik ook mogelijk als je daar voldoende de tijd voor neemt en voldoende aan doet. Maar inderdaad, er is een 6% stijging. Dat is te wijten aan de economische crisis, heb ik het gevoel. En misschien ook wel een beetje aan het verhardende sociale klimaat... waarin we elkaar uitsluiten, de schuld geven... en letterlijk en figuurlijk elkaar geen krediet meer gunnen. Nee, nee. Kan een minister van Volksgezondheid iets doen aan het aantal zelfmoorden in een land? Ja, zij, uh, zij kan uh, uh, het leiderschap tonen. Zij kan uh, vertellen, daar plant ik de vlag, daar gaan we met elkaar naartoe. Uh, Noem eens wat dan. Wat zou dat dan moeten zijn? Nou, ik denk dat wij uh, nu 1500 uh, suïcidedoden per jaar betreuren. Ik zou willen in 2020, uh, dus over negen jaar... dat er 500 doden minder uh, te betreuren zijn. Ja. ja. Nou, dat, dat lijkt me tamelijk uh, ambitieus. Een van de dingen die dus zouden kunnen helpen... dat hoor ik hier nu net van Helen en Nathalie... is zo'n hulpdienst, dag en nacht bereikbaar. 0900 113 0113. Daar kan je mensen al heel, wat, uh, heel erg mee in tegemoetkomen. Ja, niet alleen met die telefoon... maar ook via online therapie. Ja. 113 online uh, biedt... Dan kan je chatten. Ja, daar kan je chatten, maar ook via het internet in therapie. En dat is echt uh, uniek in de wereld. En ik ga daar binnenkort in... Uh, uh, in Amerika het uh, Amerikaanse leger over voorlichten, oh. ho hoe we dat doen. Want zij hebben ook veel veteranen die zelfmoordneigingen hebben. En uh, nou, dit is natuurlijk voor hun ook een manier om ze te bereiken overzees. En uh, uh, uh, ja, het is gewoon echt, uh, men komt van heine verre om bij ons te horen hoe we dat doen. Ja, dus we zijn in Nederland, wat dat betreft, lopen we misschien een beetje voorop? Ja, we lopen absoluut voorop. Ik heb er. even gekeken, hè? als je nou bijvoorbeeld naar België kijkt, daar is het zelfmoordcijfer veel hoger dan in Nederland. Ja, dat klopt. Het is een hele andere samenleving waar het nog meer schaamte is. Het zijn gewoon onze zuidenburen, hè? Ja, maar... Uh, ja, ik, ik, Een groot ik, verschil dus. Absoluut. Wat is het verschil? Probeer dat eens uit te leggen. Nou, in de emotionele sfeer is schaamte en eer veel belangrijker dan hier in Nederland. Wij zijn toch wel wat makkelijker om elkaar in vertrouwen te nemen... en uh, noemen de dingen gewoon bij zijn naam. Hè. We zijn uh, rechtstreeks en uh, dat vinden zij soms heel, uh, heel uh, naar om te, om te zien. Maar ja, het helpt ons wel om uh, uh, toch wat opener te zijn. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, uh, daar het geloof misschien een rol in speelt. En absoluut ook de eerste lijst gezondheidszorg... die is daar veel minder ontwikkeld dan hier. Dan hier in Nederland. Nou goed. 0900 113 voor wie daar behoefte aan heeft. Wij uh, praten straks verder. Meneer Mokkestroom, hartelijk dank. Mark Robin Visser bij de crisisdienst van de GGZ in Haarlem. Zes minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ruud Gullit is uh, nooit vies geweest van een buitenlands avontuur. Maar nu gaat hij toch wel iets zeer opmerkelijks doen. De Europees kampioen uit 88, tweevoudig Europa Cup 1-winnaar, wordt namelijk trainer bij Tetsjeense Terek Grosny. Ramzan Kadirov, de president van de Russische deelrepubliek, de Tetsjeń, zwaait persoon, de scepter bij deze club. Nou, Kadirov heeft nou niet zo'n goede reputatie als het gaat om mensenrechten. Correspondent Kisha Hekster sprak met Russische voetbaljournalist Ivan Kalashnikov. Hm, dat is een nee, aparte nee. naam. Van de sportsite Sport.ru. Ze vroeg hem eerst wat voor club Terek Grosny eigenlijk is um, het is een klub die de Republiek dus het is een niet-partige klub. Terek Grozny eindigde vorig jaar op de twaalfde plek in de Russische eredivisie van de zestien clubs. Dus echt goed zijn ze niet. Ze willen heel graag Europees voetbal gaan spelen en ze hebben daarom ook gezocht naar een Europese trainer. Dus ze zullen heel blij zijn met de komst van Ruud Gullit. En de president van Tsjetjenië, Ramzan Kadirov, die wil met zijn komst ook laten zien dat de Russische deelrepubliek weer veilig is... Uh, ...na de onafhankelijkheidsoorlogen uh, die er met Rusland zijn uitgevochten. Dus het is ook echt een imago-kwestie. En daar is uh, Ramzan Kadirov bereid heel veel geld voor te betalen. En hoe komen ze dan aan dat geld? Ramzan Kadirov, de president van Tsjetsjenië, die is zelf de baas van de club. En hij gaat er dus uh, ook over het geld. Dat betekent dat hij tegen Tsjetjenische zakenmannen zegt... investeer in die club, in het stadion. En zo'n advies van de Tsjetjenische president, dat kan je maar beter opvolgen. Dus aan geld is er in ieder geval geen gebrek bij Terek Grozny. Ik heb gelezen dat Ramzan Kadirov persoonlijk tot het uitnodigen van Gulit heeft besloten. Is dat typisch? voor hoe de club geleid wordt. Ja, de president neemt zo'n beetje alle beslissingen in deze deelrepubliek... dus ook deze over het voetbal. Dat verbaast mij helemaal niet. En is het veilig om te wonen in Grozny nu? De situatie in de republiek is natuurlijk ja, dat is het beeld dat Ramzan Kadyrov graag naar buiten wil brengen. Het is natuurlijk inderdaad wel veel veiliger dan tijdens de Russische Tchecheense onafhankelijkheidsoorlogen. Maar er zijn nog steeds regelmatig aanslagen. En dat het nu rustiger is dan een paar jaar geleden, dat komt aan de ene kant door de ijzeren hand waarmee Kadirov regeert, maar dat betekent tegelijkertijd dat de mensenrechten-situatie in het land heel slecht is. En als Gullet in Krasni is, dan zullen, er, zullen ze er heus wel voor zorgen dat hem en zijn staf niets overkomt, want dat is natuurlijk een heel zou natuurlijk hele slechte reclame zijn voor de deelrepubliek. Dus zijn veiligheid neem ik aan, die zal gegarandeerd zijn. Is Gullit populair in Rusland? Ja, hij is populair. hem goed Ja, Gullit is hier heel populair. We kennen hem nog uit Milaan natuurlijk en van het Nederlands elftal. En hij heeft hier een paar jaar geleden nog in een sterrenteam gevoetbald met uh, voetballegendes. En ik weet zeker dat alle Russische sportjournalisten straks van hem willen weten hoe het hem bevalt in Grozny. Все будут пытаться сделать с ним интервью и узнать, соответственно, как ему работает с угрозой.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 Oud-dictator Baby Doc aangeklaagd in Haiti... en warm onthaal voor Chinese premier Hu in Amerika. Het is half acht, goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. Jean-Claude Duvalier zal zich zijn terugkeer in Haiti anders hebben voorgesteld. Nog geen twee dagen na zijn aankomst is Baby Doc aangeklaagd voor corruptie en diefstal. Hij zou miljoenen dollars hebben weggesluist... nadat hij het dictatoriale stokje van zijn vader Papa Doc overnam. Na het eerste verhoor mocht hij weer gaan. Volgens de advocaat van Duvalier houdt zijn cliënt zich beschikbaar voor justitie. Il a donné des garanties formelles, n'est-ce pas, de. Enfin, sur l'endroit où il habite actuellement, c'est l'évidence. Et il a dit au juge qu'il reste disponible, n'est-ce pas, à la juge de l'issue de son pays. De rechter heeft 30 dagen de tijd om te bepalen of er ook werkelijk een rechtszaak komt. Heel wat warmer onthaal voor de Chinese premier Hu Jintao. Hij werd op de luchthaven van Washington opgewacht door de Amerikaanse vicepremier Biden. Maar toen hij de oprijlaan voor het Witte Huis opreed... toen zal hij even de andere kant hebben opgekeken... want er hadden zich namelijk een flink aantal demonstranten verzameld... die wel wat kwijt wilden over de mensenrechten in China. Free debate. Free debate. Free Wat willen we? Want? Onze woordvoerder van het Witte Huis staan de mensenrechten wel degelijk op de agenda. Maar de focus van het Vierdaagse staatsbezoek zal toch vooral liggen op defensie en de economie. Zo wil de VS dat China de waarde van de munt laat dalen. They have taken some limited steps uh, to revalue their currency. And our belief, as you heard secretary in here just Friday say, uh, we believe that more must be done. Of dat inmiddels al ter sprake is gekomen is niet bekend. President Obama en premier Hoe hebben elkaar vannacht ontmoet tijdens een intiem diner. En vanavond staat het officiële banket op het programma. Al drie jaar lang wordt de 18-jarige Brandon dagelijks aan de muur geketend. Hij is verstandelijk gehandicapt en hij zit in de instelling Lo in Ermelo. Volgens de instelling is de situatie zo ernstig dat er geen andere mogelijkheid is. Al snapt de regiomanager dat het er verschrikkelijk uitziet. Ik kan me de verontwaardiging heel goed voorstellen. Die geldt voor alle betrokkenen. Dit is niet zoals je in een jong leven wil zien. De gezondheidsinspectie is het met de instelling eens. En toch wil de Tweede Kamer er meer van weten. Er komt binnenkort een spoeddebat over de jongen chipsmachinebouwer ASML uit Veldhoven heeft een sterk laatste kwartaal achter de rug. Een record omzet en winst. Die omzet was drie keer zo hoog als een jaar eerder. En de winst was acht keer hoger. Over heel 2010 komt de netto winst van ASML uit op 1 miljard euro. En de kwartaalwinst van Apple was nog nooit zo hoog. De computerfabrikant haalde 6 miljard dollar binnen. Dat is zo goed als volledig te danken aan de iPhone en de iPad telefoon ging 16 miljoen keer over de toonbank en de iPad ruim 7 miljoen keer. Toch ging het aandeel Apple in New York naar beneden, maar dat had weer te maken met het ziekteverlof dat topman Steve Jobs aankondigde. En dat toont aan hoe belangrijk Jobs is voor het bedrijf, zegt Apple-deskundige Koen van Tongeren. Het heeft een enorm effect en het is wel echt het boegbeeld van het bedrijf. Je kan, niet, uh, je kan Apple niet noemen zonder Steve Jobs in één zin mee te nemen. Dan nog even tennis. Robin Haase heeft de derde ronde van de Australian Open gehaald. Hij won in vier sets van de als 26e geplaatste Argentijn Juan Monaco. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Haase in de derde ronde staat van een Grand Slam toernooi. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en op de Noordzee ontwikkelen zich buien. Die trekken geleidelijk onze kant op. De eerste buien die vallen in Groningen en in de loop van de ochtend verspreiden de buien zich over de rest van het land. Vanmiddag blijft het wisselen bewolkt met kans op een bui. Naast regen valt er dan misschien ook wat hagel. Er staat vandaag een noordwestenwind die is matig en aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 4 of 5 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en klaart het op. Het gaat vannacht dan op de meeste plaatsen licht vriezen. Alleen in Zeeland en op de Wadden blijft het iets boven nul. Morgen, donderdag, komt de wind uit het noordoosten... en brengt dus iets drogere, maar ook koudere lucht mee. Er zijn morgen dus meer zonnige perioden. Het blijft droog, maar met 3 graden wordt het wel iets kouder dan vandaag. De rest van de week is het rustig winterweer. Er is veel bewolking, soms valt wat neerslag... en de temperaturen zijn heel normaal voor half januari. 5 graden overdag en 0 graden s'nachts. weer ah, Verkeersinformatie, 16 files, 55 kilometer bij elkaar... Heel normaal voor dit tijdstip, een paar opvallende. Na een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch, bij knoop het Oude Rijn, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Oossaan. Daar staat 4 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. En de langste file op dit moment op de A15 van Gorkum naar Europoort. Bij Rotterdam Sjaarloos, 7 kilometer.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 En Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Nu 12,50 korting op ieder vliegticket bij. Goedemorgen, het is 5 minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is inmiddels een zieke oude man, de 59-jarige oud-dictator Jean-Claude Duvalier. Toch wilde hij per se terug naar zijn thuisland, Haiti. En daarmee lijkt hij nu regelrecht in de fuik te zijn gelopen. Duvalier, beter bekend als Baby Doc, is gisteravond aangehouden. Hij is aangeklaagd wegens corruptie en diefstal van overheidsgeld. Journalist Linda Polman is in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti. Uh, Linda, de aanhouding van Duvalier, was jij daar nog bij? Uh, ik heb mij uh, achter op een brommer uh, ben ik, uh, ben ik naar het hotel gereden waar, uh, waar uh, uh, Duvalier logeert. Het is een vijfsterrenhotel ergens op een berg ver boven de sloppen. Uh, en toen ik daar aankwam stonden daar tientallen fotografen en, en cameralieden, zowel lokaal als internationaal. En een enorme massa Haitiaanse politiemensen men en, en blauwhelmen, uh, die stonden daar allemaal klaar om het hotel te bestormen. En dat gebeurde inderdaad. De poort ging open. De, de politiemacht en de blauwhelmen uh, bestegen de trappen. En enige minuten later kwamen ze weer naar buiten. Met de dictator uh, ingeklemd uh, tussen hen in. En ze leidden hem de trappen af. Onderweg zwaaide hij naar zijn vent. Uh, hij zei verder niks. De vent zwaaide terug. Uh, mevrouw Duvalier wierp ons nog eventjes een kushandje toe. En toen werd hij in een busje gestopt en naar uh, de Courthouse gereden. Ver Verderop in de stad. En is hij dan ook echt officieel gearresteerd? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Hij is uh, uh, aangehouden voor nader onderzoek naar mogelijk gepleegde misdaden. Mm. En die misdaden die zijn dan gepleegd in de tijd dat hij president was tussen 1971 en 1986. Hij heeft de hele staatskas leeggeroofd uh, en, uh, en uh, heeft, uh, heeft uh, uh, uh, verder ook nog corruptie gepleegd. En die aanklachten gaat de rechter nu onderzoeken of die terecht zijn. Maar uh, het is inmiddels ook zo dat een aantal Haitianen... die het slachtoffer zijn geweest van de Duvaliers... Uh, die zijn ook uh, bezig om uh, aanklachten tegen hem te formuleren. En dat zijn dan aanklachten voor het schenden van mensenrechten... voor het vermoorden en doodmartelen van mensen... in de, gevangenis van, van, in de gevangenissen van de Duvaliers. Uh, dus dat zouden dan veel serieuzere aanklachten worden, vrees ik. Weet je inmiddels al wat Duvalier nou eigenlijk in Haiti komt doen? Nee, dat weet helemaal niemand. Um, Duvalier zelf heeft niet gesproken. Um, hij ontving in zijn hotelkamer uh, oude vrienden, de oude tonton Marcoets, die nog achter waren gebleven in Haiti. Hij ontving daar ook zijn advocaten. Uh, er wordt heel erg veel gespeculeerd. Hij heeft niet met de pers gesproken en zijn vrienden hebben ook niks losgelaten. Uh, er wordt heel erg veel gespeculeerd wat hij hier komt doen. En een van de, van de, van de interessantste speculaties uh, uh, is... Dat hij ernstig ziek is, hij ziet er ook echt niet uit. Uh, hij is pas 59, maar hij schuifelt rond als een oude man... en heeft een heel raar plasticachtig hoofd... Waar, waar helemaal geen expressie in zit. Uh, dus hij maakt een wat merkwaardige indruk en een hele fragiele indruk. Dus het kan zijn dat hij heel ziek is... en hij Haithiano zeggen dat hij hier misschien gekomen is om, om, om te sterven. Maar er zijn ook andere, wat zakelijker verklaringen... namelijk dat hij blut was... En hij is naar Haiti gekomen om te kijken uh, wat er nog over uh, zou kunnen zijn van de miljoenen die hij gestolen heeft... en die door een Zwitserse bank inmiddels weer zijn teruggeboekt naar Haiti. Dat zou ook kunnen dat hij kwam kijken of hij daar nog een deel van kon veiligstellen. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel politieke speculaties. Hè? Dus we zitten hier in een politiek vacuüm. Uh, er wordt ernstig gewacht op uitslag van, van verkiezingen... die in november hebben plaatsgevonden... waarvan we nog steeds niet weten wie die gewonnen hebben. Uh, dus het kan zijn dat er bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen uitgeschreven gaan worden... En uh, mensen denken dat Duvalier zich dan misschien kandidaat had willen stellen voor, voor de post van president van het land. Ja. Maar uh, uh, het zijn allemaal speculaties. Uh, het is niet bekend waarom Duvalier gekomen is. Nee, en wordt er dan bijvoorbeeld vanuit de politiek al gereageerd op zijn terugkomst? Dat is een heel raar land. Uh, de, de president van dit land spreekt niet. Hij heeft sinds de aardbeving die uh, nu ruim een jaar geleden uh, uh, heeft plaatsgevonden, heeft de president niet of nauwelijks in het openbaar gesproken. Hij heeft zich ook over de thuiskomst van Duvalier heeft zich niet uitgelaten. Um, um, de, de premier heeft wel iets gezegd, maar dat was dan in de trant van, uh, er werd gevraagd, verwacht u problemen? door Duvalier thuis komt. En toen heeft hij gezegd, daar heb ik geen reden voor. En dat was het enige waar, waar die, waar, wat hij erover gezegd heeft. Dus het is heel raar. Er wordt vanuit de politiek wordt er niks gezegd. Maar ook hier wordt weer heel veel gespeculeerd wat de politiek ermee te maken zou hebben. Hebben zij hem uitgenodigd om te komen om de aandacht af te leiden van bijvoorbeeld het totale gebrek aan hulp voor de aardbevingsvlachtoffers? Uh, daar, dat werd de regering heel erg aangevreven internationaal. En nu heeft helemaal niemand het daar meer over de hulpoperatie aan Haiti is ver in, de, in het uh, naar achteren geschoven in de internationale aandacht. Alle aandacht gaat nu uit naar die, uh, naar die dictator die is thuisgekomen. Linda Polman vanuit Port-au-Prince in Haiti Duvalier mocht overigens na het verhoor terug naar zijn hotel. Of en wanneer er een rechtszaak tegen hem komt, dat is nog niet duidelijk. Hij mag in ieder geval het land niet verlaten. Wij gaan door naar De Sport met Tom van het Hek. Tom, Goedemorgen. Een goedemorgen. Wij moeten het hebben over Ruud Gillet. We hebben ja. net al eventjes gehoord van onze correspondent Kiesje Hekster. Uh, ja, wat uh, Terek Grosny precies voor club is. Uh, wie erachter zit, wie de geldschieter is. ja. Uh, wij vonden het nogal een opmerkelijke stap. Hoe, hoe heb jij het ervaren? Ja, ik was ook uh, uiterst verbaasd omdat je een, een, een speler als Gullit... en later ook een trainer als Gullit en een persoon als Gullit... niet in eerste instantie meteen met uh, Tsjetsjenië en Tereke Grozny in verband brengt. Het is natuurlijk wel zo uh, dat in Rusland en de Russische competitie... steeds meer zeg maar, westerse invloeden komen. Hij heeft zich ook uitgebreid laten informeren door, uh, door Guus Hiddink. Maar dan nog, het is de nummer 11 vorig jaar van de competitie daar. Uh, de de ambitie is om bij de eerste acht van de Russische competitie. Dat, dat klinkt allemaal niet zo heel uh, spannend. Anderzijds dient gezegd te zijn dat Gullit als uh, trainer in zijn loopbaan... niet een, een hele glorieus verleden heeft. Chelsea, Newcastle, Feyenoord en LA Galaxy. En eigenlijk nergens uh, heeft hij een onuitwisbare indruk achter kunnen laten als trainer. Dus de lagen denk ik ook niet voor hem voor het oprapen. Dan nog blijft het wel opmerkelijk hoor. Het is niet het eerste wat je zou verwachten. Dus ik heb het ook twee keer moeten lezen, zeg maar. Oké. Okay. Nou, dan wordt er ook weer actief gevoetbald in Nederland dan ook. Volgens mij is het laatste land ja. in Europa waar we weer wordt gevoetbald. Gisteren de bekerwedstrijden, zaten er nog goede tussen? Nou, het was wel echt bekervoetbal. Want uh, twee van de vier wedstrijden werden naar strafschoppen beslist. 3-3 en 2-2. Eén uh, amateurclub nog steeds erin. Noordwijk won van Sparta Nijkerk. De Droom van Achilles29, de andere amateurclub die het zo goed deed, uh, raakte over weliswaar nog 2-2, maar verloren van RKC naar strafschoppen. En NAC en Groningen met hele benauwde. Ah, Zegers, ja. ja, Groningen bij Genemuiden, prachtig. Uh, 2-3 uiteindelijk, 3-2 voor Groningen. en NAC wat van Telstar won met 1-0. Uh, het lijkt toch nog eens wat te worden met het bekertoernooi. Want volgende week gaat het alweer verder met uh, nou, de Twente PSV, Ajax NAC. En RKC Noordwijk betekent dat ook een uh, relatief kleine club de halve finale van de beker gaat bereiken? Leuk. Dus Leuk. het is toch een, een vrolijke bekercompetitie dit jaar. We mopperen er vaak over, maar daar moeten we dit jaar een klein beetje minder over mopperen. Over die bekercompetitie. Kijk of het vanavond ook vrolijk wordt, Ajax Ajax Feyenoord. En dat is dan weer voor de competitie. Het is ja. inhalen. En daar hebben we het dan morgen weer over, Tom. Twente speelt ook, hè? vergeet oh. ze niet. Nee. Ja, oh. tegen Heracles. Oh. Heel belangrijk De ook. derby. VW Utrecht, AZNNEC en Ajax Feyenoord. Morgen hebben we het er allemaal over. Uitgebreid. Oké. Okay. En nu de SP Je wil geen lijstverbindingen in de provincies aangaan met PvdA en GroenLinks. Waarom lukt het nou niet met die samenwerking binnen de oppositie? Gaan we het zo over hebben. Eerst maar eens even naar Sean Bakker. Hoe is het op de weg, John? Nog steeds redelijk normaal, Lara. 21 files, 80 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. Op een paar aanrijdingen na, op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. We knopen het Oude Rijn 6 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. En dat geldt ook voor de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Oostzaan. En daar staat 5 kilometer. De langste file, na een ongeluk op de A15... van Gorkum naar Europoort. Bij Knoop het Vaanplein, zeven kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zo de SP nu nog even over de winterslaap. Veel dieren houden hem op dit moment. Hamsters, egels, vleermuizen. Ze besparen energie omdat ze nu weinig te eten kunnen vinden. Groningse onderzoekers bekijken of het nu mogelijk is... om ook mensen in winterslaap te brengen. Mocht dat medisch nodig zijn... Onderzoeker bij het UMCG Rob Henning, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom zou dat uh, voor mensen interessant kunnen zijn, een winterslaap? Nou, een winterslaap, uh, winterslaapers uh, omgaan extreme veranderingen in lichaamsfuncties. Uh, en normaal als dat uh, bij mensen plaats zou vinden, dan zouden we daar heel veel schade van hebben en misschien zelfs wel dood aan gaan. Maar de winterslaapers hebben dus een truc ontdekt om dat soort schade tegen te gaan. En wat wij hebben uitgevonden is een van de trucs die ze gebruiken. Is dat ze heel erg goed zijn in het onderdrukken van allerlei ontstekingsreacties. Oh. En eh, hoe dan? Nou, dat doen ze eigenlijk alleen maar door gebruik te maken van een hele lage temperatuur. Uh, Windslaap, zoals de egels en vleermuizen die u noemde. Die, uh, die hebben normaal als ze windslapen. een lichaamstemperatuur van ongeveer 4 graden. Dus echt heel erg laag. En dat zorgt ervoor. Uh, op een hele ingewikkelde manier dat ze hun ontstekingsmechanismen uh, onderdrukken. En wij hebben uitgevonden hoe ze dat precies doen. En nu we dat weten, zou je dat ook kunnen doen zonder dit soort hele extreme koeling. Hmm. Mm, ja, want dan hoef je niet de lichaamstemperatuur zo uh, naar beneden te brengen zo bij de dan, mens. dan kunnen wij gewoon zeggen van, nou we weten nu precies hoe het zit. Dus ja. we gaan daar en daar ingrijpen met geneesmiddelen. Want kunt u zo'n winterslaap dan nabootsen zonder inderdaad die temperatuur uh, zo te laten te laten dalen? Dat, dat kan dus voor wat betreft het effect op uh, het afweersysteem, op het immuunsysteem. En dat is gunstig, want er zijn heel veel ziektes en omstandigheden waarin uh, mensen ontstekingsremmers gebruiken en dat betekent dat, uh, dit, dat je op zo'n manier dus alternatief soort ontstekingsremmen ja. zou kunnen ontwikkelen. Maar hoe, hoe doet u dat dan? Breng je mensen dan in een soort coma? Nou nee, want wat we dus willen is alleen maar dat stukje... wat, uh, wat gaat over de regulatie van uh, de ontsteking... alleen dat stukje bespelen. Dus ja. voor de rest... Maar wat is dat helemaal... voor stukje dan? Nou, dat is de, wat, wat die winterslapers doen... normaal wordt onze ontsteking wordt gereguleerd door de witte bloedcellen... die in het bloed zitten. En wat die winterslapers doen... op het moment dat ze in winterslaap zijn... halen ze al die cellen uit het bloed. Oh. En op het moment dat ze weer wakker worden... dan stoppen ze ze allemaal weer terug in het bloed. Dus ze houden hun geheugen voor uh, waar ze afweer tegen moeten hebben. En dat zou dus heel goed bij mensen toe kunnen passen in omstandigheden waar je normaal ontstekingsremmers gebruikt. Hm. Ja, want je heeft het ook al bij een, een rat uitgeprobeerd ja, en, hebben en die, dat, die hebben geen winterslaap. Dat klopt. We hebben ook laten zien dat windslapers doen dit... maar we hebben ook laten zien dat dieren die niet windslapen, dat dat precies volgens hetzelfde mechanisme werkt. Mm. En dat biedt dus hele goede perspectieven voor de mens. En op welke termijn uh, denkt u dan? Ja, nou, er zijn een aantal geneesmiddelen die al experimenteel zijn. Uh, dat betekent dat je eigenlijk vrij snel zou kunnen gaan testen in mensen. Het probleem is altijd dat dat testen heel erg lang duurt. Dus dat een normaal testtraject voor een geneesmiddel... Wat, wat je eigenlijk op de plank hebt liggen, duurt zo'n vijf tot zeven jaar. Dus je moet wel aan zo'n soort termijn denken. Okay. Rob Henning, dank u wel. Graag gedaan. We moeten schouder aan schouder gaan staan. De mouwen opstropen en tegen dit vreselijke kabinet zeggen... Mark, here we come. Dat zei SP-leider Emiel Rommer zondag tijdens het feestje van Links Nederland in Amsterdam. In dat licht is het opmerkelijk dat de SP geen lijstverbindingen aangaat. met bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of GroenLinks bij de provinciale verkiezingen van 2 maart. Rommer legt uit waarom niet. Nou, we hebben altijd, eh, en daar ben ik eh, nog steeds wel heel blij om, de, de, de, de traditie gehad eh, dat je als je samen eh, vier jaar lang. Schouder aan schouder hebt samengewerkt, dan wil je met een lijstverbinding aangeven. Dat gaan we de komende vier jaar doorzetten. We doen het dus regelmatig op lokaal niveau, daar waar we bijvoorbeeld samen in de college hebben gezeten. En ik vind het een heel goed en een heel herkenbaar duidelijk streven. Je verdient een lijstverbinding als je vier jaar de mensen hebt laten zien dat je ging samenwerken. En daarom zijn we er altijd heel precies in en heel secuur in. En verder moet je er niks achter zoeken. Ja, maar dan zie ik u inderdaad daar zondag staan in Amsterdam. Ja. He, schouder aan schouder, ja. de mouwen opstropen. En dan denk ik, ja, die, die Eerste Kamerverkiezingen, heel belangrijk. U wilt dat het, he, dat het kabinet het niet gaat redden daar in de Eerste Kamer. Ja. Dan kan een lijstverbinding cruciaal zijn. En u doet het gewoon niet. Ja, we, we, we doen het dus incidenteel en dat, dat, dat, ik vind het heel, heel goed dat we dat doen. Het moet ook een signaal afgeven van kijk, we hebben daar ook heel goed samengewerkt en dan gaan we ermee door. Je moet tussen dingen ook niet zomaar te grappen gooien je moet ook niet Maar dan niet is het, toch, lopen, beetje, dan is het toch, dan maar... toch samenwerking onder voorwaarden. Ja, ja, ik ga nu samenwerken in de, in, in de Tweede Kamer, maar ze moeten eerst vier jaar lang onze vrienden zijn en dan pas een lijstverbinding. Nou, ik vind het ook niks meer dan normaal. Ah, een lijstverbinding is toch gewoon een, een tactisch instrument om een restzetel uh, binnen te slepen? Nee, het is, het is meer dan dat hoor. Het is ook een heel duidelijk signaal uh, naar, naar de kiezer. En het is ook een signaal van waar sta je als partij en hoe ga je? Ja, u stond als partij, ja, uh, uh, als partijleider bij de PvdA op het podium. Ik geef je een, een voorbeeld. We hebben uh, verschillende colleges van gedeputeerde staten... We hebben vier jaar lang bijvoorbeeld een uh, aardige oppositie gevoerd... Uh, tegen een uh, college waar ook de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld in zit. Het zou heel gek zijn als we in diezelfde provincie zeggen gaan uh, ga er nog maar meteen een lijstverbinding aan. Ja, dat hebben we net vier jaar lang hebben we met elkaar over het beleid zitten strijden. En ik vind dat ze dat dan dus ook uh, op, uh, op lokaal of provinciaal uh, niveau die afweging moeten maken. En dat hebben ze overal uh, netjes gedaan. En uh, ja, daar leg ik mee neer, ik ga dat zeker niet van bovenhand opleggen, dat ze dat dan wel moeten gaan doen. En dit is linkse samenwerking? Nou, ga dan ga je dan weer iets anders zoeken. Ja, dat is linkse samenwerking. En samenwerking is geen samengaan. Laten we er nog even over door met politiek redacteur Joost Vullings. Joost, um, wat vinden PvdA-leider Job Corhen en GroenLinks-fractievoorzitter? Sap hiervan? Nou, die vinden dit niet, uh, niet leuk. Jammer, zei Job Corhen uh, gisteren tegen mij. Maar goed, dan vraag je van, ja, kan ik die reactie ook uh, opnemen... En dat willen ze niet, want ja, ze hebben inderdaad afgesproken... en sinds zondag is dat dus een feit. We gaan de overeenkomsten benadrukken en niet de verschillen. Ze willen een goede sfeer uitstralen. En dan past het natuurlijk niet om via de media... een oorlogje te starten over, over de restzetels en lijstverbindingen. Dus dat doen ze niet, maar echt begrijpen, dat doen ze het ook niet. Nee, nou wij ook niet, want willen ze nou samenwerken of willen ze het nou niet? Ja, ze willen wel samenwerken, maar goed, de SP heeft dus een traditie... dat ze eerst willen zien dat die samenwerking wat voorstelt... voordat ze lijstverbindingen aangaan. Maar ja, goed, kijk, ze willen wel echt samenwerken. En dat wordt vanuit de top in Den Haag eh, dan beslist... Eh, tussen Emiel Roemer en Job Cohen en Jolanda Sap. Maar ja, praat met iemand van de SP. En in de derde zin wordt er altijd wel iets gezegd... goh, heb je gehoord wat ze nou bij de PvdA nou weer gedaan hebben? Dus het, het wantrouwen tussen die partijen is vrij groot... Want het zijn natuurlijk wel politieke vrienden. Veel idealen zijn hetzelfde, maar daardoor ben je ook gelijk concurrenten. En het is natuurlijk zo dat toen de SP een hele lange tijd een klein partijtje was in de Tweede Kamer... Het, de grote P van de A eigenlijk ja, dat kleine partijtje altijd met veel arrogantie bejegend heeft. En dat zijn ze niet vergeten bij de SP. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat er op wat gegniffeld wordt hierover. Hoe zit het eigenlijk met lijstverbindingen daar? Ja, dat doen ze er ook niet aan. Uh, ten eerste is het, is het de verantwoordelijkheid van de provinciale politici. Ja, en bij CDA zeggen ze... Ja, kijk, lijstverbindingen, dat maakt de kans wel groter... dat je een restzetel binnensleept. Maar als je dat nou eens gaat bekijken... hoe vaak komt dat in de praktijk dan voor dan valt dat heel erg tegen. En daarnaast heb je ook nog wel eens het gekke effect... dat als je een lijstverbinding aangaat, dat de restzetel gaat naar je partner. Maar als je de lijstverbinding niet gehad had, dan had je zelf die restzetel gekregen. Mm. Nou, dat is natuurlijk heel erg zuur, dat willen ze voorkomen. Maar goed, kennelijk zitten ze vol zelfvertrouwen en denken ze dat het wel goed komt. Maar het is inderdaad wel, wel vreemd. Ik bedoel, het kan echt heel spannend worden op 2 maart... En uh, ja, als het net zo spannend wordt als op 9 juni... toen de, de uitslag van de Kamerverkiezingen tussen de VVD en de PvdA... dat ging uiteindelijk over 8000 stemmen... ja, dan kan zo'n restzetel toch echt heel belangrijk zijn. Dus ik, ik, ik begrijp het zelf ook niet. Ik, misschien hebben partijen achteraf spijt. Maar wij kunnen in ieder geval zeggen, we hebben ze gewaarschuwd. Ja. En hoe is de tactiek dan om die meerderheid in, uh, uiteindelijk in de Eerste Kamer te krijgen? Ja, ze gaan er gewoon vanuit dat ze dat of ze hopen dat gewoon binnen te halen via de, restzetel, eh, via de normale zetels. Ja, en het is natuurlijk nu gewoon goed campagne voeren en, en de kiezers weer overtuigen dat ze op je moeten stemmen. En dat is bij het CDA natuurlijk best lastig, want die partij heeft natuurlijk best een, een knauw gehad. Maar bij het CDA gaan ze echt een regionale campagne voeren. Het regionale sentiment wordt bespeeld en, en op die manier hopen ze het landelijke doel te halen. Dat ze dus in de Eerste Kamer voldoende zetels okay, krijgen. Oké, dat alles onder leiding. Van Ilko Brinkman. Ik Ben benieuwd. Joost Verlinks, dankjewel weer. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Alarm over onveilig spoor kopt de Telegraaf op de voorpagina. Het Nederlands net is op ten minste 250 plaatsen levensgevaarlijk, zeggen deskundigen in het artikel. Alle seinen horen op roter springen als er onbedoeld iets op het spoor verandert. Maar dat gebeurt niet, zo bleek ook vorige week bij de treinbotsing in Zevenaar. Volgens experts kan dat leiden tot levensgevaarlijke situaties. En zij vinden dat ProRail meer geld gaat moeten investeren in een veiliger wisselsysteem. Alle media berichten over het bezoek van de Chinese president Hu Jintao aan de Verenigde Staten. Op de voorpagina van het Nederlands Dagblad staat een foto van een geknielde demonstrant... die protesteert tegen de ontmoeting van de wereldleiders. Hij houdt een foto vast van de Nobelprijswinnaar Liu Xibao, die nog steeds vastzit. Hoewel president Barack Obama en Hu Jintao vooral over economische onderwerpen praten, staan ook mensenrechtenkwesties op de agenda. BBC meldt dat het bezoek van Hu Jintao het belangrijkste Chinese bezoek is in 30 jaar tijd. De Chinese president werd daarom gisteravond getrakteerd op een zeldzame gelegenheid, een privé-diner met Obama in het Witte Huis. Volgens deskundigen geeft dat aan hoe belangrijk de Verenigde Staten de relatie met China vinden. Volgens de Huffington Post is de Chinese economie groeiende, terwijl het met Amerika alleen maar slechter gaat. Ondanks alle kritiek op China kan Amerika dus één ding leren van de Chinezen, hoe ze het eigen bedrijfsleven kunnen stimuleren. De Volkskrant meldt dat overal te zien is hoe succesvol de Chinezen zijn. Zelfs wat gezien wordt als typisch Amerikaans, is vaak made in China, zoals veel bekende televisieshirtmerken. Ook in de Chinese media is het bezoek groot nieuws. Nieuwszender CCTV laat studenten aan het woord. Zo zegt een van de studenten, Cheng Cheng, dat hij hoopt dat meer Chinese studenten straks in Amerika kunnen studeren. De China Daily schrijft dan ook dat onder de Chinese de deskundigen de verwachtingen hoog zijn. Ze denken dat de relatie tussen Amerika en China zeker zal verbeteren door deze ontmoeting. Krant schrijft met trots dat de rode loper breed is uitgelegd voor hoe in Tao en dat het bezoek ook voor alle Amerikaanse media heel belangrijk nieuws is. In Nederland is op dit moment belangrijk nieuws. De 18-jarige Brandon, beelden van hem... die al drie jaar vastgeketend leeft in een zorginstelling Zerenlo. Wekker allemaal afschuw. Vrijwel alle kranten tonen foto's vandaag... waarop te zien is hoe hij in een tuigje aan de muur vastzit. Volgens het AD is het sneu. Maar volgens de instelling kan het echt niet anders. Volkskrant meldt dat de Partij van de Arbeid wil weten... of dit vaker voorkomt in instellingen. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over het onderwerp. En er is geen bewijs dat het elektronisch patiëntendossier zorgt voor betere en efficiëntere zorgverlening. Dat was toch de bedoeling. Nederlands Dagblad schrijft over de conclusies van een groep Britse onderzoekers die vakliteratuur doorzochten. Er is slechts zeer zwak bewijs dat de innovaties een nuttig effect hebben en er zijn geen besparingen gevonden. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat er nieuwe risico's zijn. Zo kan een arts te veel gaan vertrouwen op het computersysteem. Hm. Tot nog even naar... Uh... België, Bart de Wever, gaat toch niet meedoen aan de finale ronde van de quiz. De allerslimste mens ter wereld, dat meldt de morgen op basis van berichten in het laatste nieuws. De Wever zegt dat hij geen plezier meer heeft in het spelletje... en dat hij het niet kan combineren met de komende onderhandelingen voor de regering. De politiek gaat voor, dat spreekt vanzelf, zegt hij. De Wever kreeg begin deze maand veel kritiek toen hij verscheen in een spelletje show, Terwijl België in een politieke impasse zit. Zelfs buitenlandse media, zoals de... CBS en ook de Washington Post schreven er vol verbazing over. Nou, hij gaat dus niet meer. Ja. Na acht uur in het NOS Radio 1-journaal... minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Hij staat pal achter zijn topambtenaar. Die topambtenaar die voorkomt in de Wikileaks-stukken waarover de NOS beschikt. Die topambtenaar zou Amerikanen hebben geadviseerd om Wouter Bos onder druk te zetten... zodat hij niet tegen verlenging van de missie in Afghanistan zou zijn. De minister valt hem niet af. U hoort hem na acht uur.